Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOSO3. Op verschillende plekken zijn boeren nog steeds aan het demonstreren. Onder meer op de A28 bij Zwolle en op de A12 bij Arnhem blokkeren boeren met trekkers de snelweg. En ook op het mediapark in Hilversum wordt er gedemonstreerd. Op sommige plekken gingen boeren ook naar gemeenten en provinciehuizen om actie te voeren tegen de stikstofplannen zoals in Den Bosch. Er is niks concreets afgesproken. Wij hebben van onze kant duidelijk gemaakt dat wij perspectief willen. Heeft, de minister Stadgouwer heeft tot september Prinsjesdag de tijd om ons perspectief te bieden. En van daaruit gaan wij weer in gesprek met de gedeputeerden. Morgen gaan de boeren mogelijk opnieuw protesteren. Hoe en waar is nog niet duidelijk. Er wordt niet goed genoeg onderzoek gedaan bij de uithuidsplaatsing van kinderen. Dat staat in een rapport van de inspectie. Jeugdzorg zou niet voldoende kunnen onderbouwen waarom de kinderen uit huis worden geplaatst. Ook zou het interne rotzooi zijn en krijgen ouders met te veel loketjes te maken. In Frankrijk zijn gisteren tientallen zwemmers gewond geraakt toen ze tijdens een open waterwedstrijd door een groep kwallen zwommen. Boten van de reddingsdienst haalden zeker 50 deelnemers met brandwonden uit het water. Sommigen waren door hun wetsoets heen gestoken. Twee personen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis. De rest kon worden behandeld met scheerschuim. En vanaf komende vrijdag moet iedereen verplicht thuis rookmelders hebben hangen. Behuurwoningen moet de huisbaas daarvoor zorgen. En ook bij woningbouwverenigingen zijn ze nog druk bezig om de laatste rookmelders te plaatsen. Ik zit al op uh, over de 4000 woningen... En iedere woning krijgt er gemiddeld uh, twee, drie. Dus uh, ik denk dat ik er meer dan 12.000 al geplaatst heb. En het ding piept niet alleen als er rook of vuur is. Ook als de batterij bijna leeg is, gaat de rookmelder af. Dat vinden veel mensen zo irritant dat ze de batterij eruit halen. Maar dat gebeurt niet met deze. Ze gaan tien jaar mee. En na negen jaar komt de woningbouw weer om ze meer niks te vervangen voor u. En die doet het ook. Dus als hij gaat piepen is het echt brand. Ja. Echt naar beneden, ja. ja. En wegwezen. En wegwezen, ja. Ja. Dankzij de verplichting draaien bouwmarkten goede zaken. Ze zeggen al veel rookmelders te hebben verkocht. Het weer, vanavond in het noorden nog wat buien, Mogelijk met onweer. Vanuit het zuiden klaart het op. Morgen lekker zonnetje. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Protesterende boeren zorgen nog altijd voor problemen op de N9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Bij Akersloot is momenteel slechts één rijstrook geopend. Houd rekening met 35 minuten vertraging vanaf Heilo. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Het is leuk als Marcus dit programma moet gaan knippen, want nu kondig ik iets kaals aan. Dat wordt, dat wordt lachen straks als we die samenvatting op de website zetten, want dan hoor je ineens mijn stem als eerste. Maar dat heeft een reden, want ineens zaterdag stond hij weer tegenover mij, die burgemeester van dit dorp. En Het is een muziekliefhebber. Heb je gehoord van Tramhouse? Zeker weten. En daarom beginnen we er ook even mee. Zo uh, zitten we ineens weer uh, met, een, uh, met een opening. Ja, uh, dat vind ik altijd wel grappig. Uh, de heer Molenburg die komt hier ook uh, in de studio regelmatig. Eén keer in het jaar. Dat was altijd de eerste donderdag, maar. Deze eerste donderdag van dit jaar is de man op vakantie. Dus het uh, wordt waarschijnlijk een week later dat we hem uh, hier gaan uh, treffen. En uh, we proberen dan ook uh, daar een beetje live muziek uh, omheen uh, te zetten. Dus hoe dat eruit uh, gaat zien, dat weten we nu nog niet. Welkom in die tweede uur. Want uh, ja, we hebben uh, zo dadelijk uh, Live Blood hier in de studio uh, zitten. Want uh, die jongens zitten er al uh, klaar voor. Of het allemaal uh, zo direct uh, uh, geluidstechnisch. ...allemaal in orde is, dat is even een blik straks naar de techneu toe. Um, wat betreft de beelden, denk ik dat het wel redelijk snoren zit. Dus uh, daar uh, uh, zitten, zitten we niet mee. Eén: uh, we zitten op YouTube. En voor de mensen die hier in Zandvoort en omstreken zitten... ...die kunnen gebruik maken van de kabel. Zowel op Ziggo als op KPN zijn we te zien. Uh, want uh, Ziggo uh, op kanaal 40 en op KPN 1367... Allemaal om even te laten zien dat er dus heel wat mogelijk is... met ook een livestream op tv. Dus dat uh, is uh, ook eventjes het vermelden waard. Um, goed, dat uh, is even de huishoudelijke mededeling. Maar nu gaan we gewoon weer uh, vrolijk uh, verder. En dit is een heel ingetogen en mooi nummer. Hélène met Duinen. Oh, oh, jongen, dat is leuk uh, dit uh, Ineens uh, houdt mijn, uh, mijn, uh, mijn stickje erin in een keer mee op Ja dat is leuk Dan, uh, dan moet ik hem weer helemaal, helemaal opnieuw uh, erin uh, gooien Ik weet niet wat dat is uh, Bill Gates uh, die, die zweeft hier ergens uh, rond uh, Zit hier een plaatje te draaien uh, Schijt uh, in een keer het venster met, uh, met mijn USB stick Wat weer aangesloten is op het ding Ja dan zou iedereen zeggen wat is er aan de hand Ja dan moet je dat uitleggen Want anders dan weet niemand het Ik ga het nog een keer proberen hier is de met duinen. Te koud voor blote voeten, naakt huid. Mijn schoenen in mijn hand. Ik verschuil me in het blauwe. Verschuil me in het niets en open. Voor alles wat bestaat. Een programma waar ik bemoeienis mee heb. En dat is op de dinsdagmorgen. En daar heb ik wel altijd zo'n fijn rubriekje. Dat heet Jaaps... Kutnummer. En dan mag ik deze dan ook laten horen. Dat heb ik dus bij deze gedaan. En hij verdient het ook. Want het is een heel mooi nummer. Elena met de duinen was dat. Nou, het grote moment is daar. De, de vijf heren van... Lifeblot zitten klaar om uh, te spelen en uh, ze hebben dus zoals gezegd de popprijs Amsterdam, of de, de Amsterdam popprijs, hoe je het noemen wilt van 2022 gewonnen. Ik kijk ook uh, even in de richting van Daaf Beuze, want dat is de man die ik ook via de telefoon gesproken heb. Klopt hè, Daaf? Zeker, zeker. Ja, um, um, nou ja, we gaan het straks hebben over wat het allemaal teweeg heeft gebracht. De overwinning in de popreis Amsterdam in de p 60 in Amstelveen. Want daar heeft het zich allemaal afgespeeld. Maar eerst gaan we twee nummers horen in een semi-akoestische set. Of hoe je het noemen wilt. En we beginnen met Move On. Talk to me, please. Don't you talk to me, please? 'Cause all these pills that I swallowed are hard to digest. You hurt me and hit me. and made me depressed. I need some time for myself now, but I don't know how. It will never be like it was. Right in the heart, this was out of the blue. All these years I spent on you, it was sad, it was hard, and my heart broke apart. But the truth is, we have to move on, cause moving on is all that we can do. So far, my efforts felt like a war I ran into.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 De kop die eraf is. En dan uh, gevolgd door een tweede uh, nummer. Want ja, uh, het is overigens niet mensen dat je denkt... ...spelen ze dit nou altijd in een grote zaal? Nee, dat, uh, dat is uh, echt niet zo. Want uh, dit is gewoon speciaal voor ons. Uh, we moeten een beetje rekening houden met buren en ramen... ...die in de spondingen moeten blijven zitten. Want die jongens die, uh, kunnen nogal wat een tandje harder uh, spelen. Zou wel op het circuit kunnen, maar ik weet, of, ik weet niet of er dan een, een of andere actieclub uh, wat Rust bij de Kust heet, daar blij mee weer is. Omdat ze dan weer uh, iets uh, hebben van, nou die mommers maken ook alweer een beetje herrie, net als uh, wat dat betreft Formule 1 auto's. Maar dit is een heel ander soort Formule 1 wagen, dit is gewoon een geluid van, uh, van een band. Goed, uh, Move On was het eerste, hier is Cheers. It's been a while since we brought, uh. At first I was a mess A toxic feeling was in my body But I had time to process Sometime later it was getting better I had cleared my mind But she was still stuck in there Makes me blind. She is my life blood. Whatever I do, my life blood. Oh, I want stay with you, my life blood. Never leave me, my life blood. You're my ecstasy. She is my life blood. Whatever I do, my life blood. Oh. with someone new We seemed to fit together very well She had the same eyes too Ja, dat dat hebben we wel begrepen. Want de temperaturen zijn in ieder geval hoog te noemen. Maar goed, we gaan straks in het volgende uur natuurlijk nog meer van ze horen. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we zo dadelijk even kijken of wij Ganna te pakken kunnen krijgen. Maar we draaien nog een ander nummer. En dat is June 16. Die, die klepperde een paar weken geleden bij ons in de mailbox. En dat nummer dat heet... En dan moet ik even kijken, want ik kan het haast niet meer lezen. Rise like the sun, like a rose. My I've done touch the Intimiderend hoor, wat er hier gebeurt. Uh, eerst even afkondigen: June 16 en Rise Like a Rose. Ik moet toch echt uh, ergens uh, bij Hans Anders of zo gaan langskomen, want soms zie ik het helemaal niet meer. Maar ja, uh, dat krijg je als je op een gegeven moment een, een, uh, een kereltje bent op uh, leeftijd. Uh, ze zijn er, maar nu aan de spreekmicrofoons. Dus uh, dat, dat, is, dat, je, dat is wel. Uh, ze, sta, ze staan net als, uh, net, net als ik. En uh, ze staan, dan staan ze ook nog eens een keer op die verhoging. Dus ik kijk ja, nog, nog eens wat. Uh... Oh, even, ik voel me helemaal klaar voor. Ja, ja. <laughs> We kunnen ook al wat hurken. Nee, nah, dat maakt niet uit. Uh, Gijs en Jordi staan rechts van mij. In, yes. uh, op, de, op het beeld, uh, dus helemaal achterin. En uh, de ruggen waar uh, jullie op televisie uh, zien, die zijn ja. van uh, Stefan. En dan moet ik eventjes uh, oh. spieken, want uh, dat ben ik even kwijt. Joris, en tegenover mij degene die, uh, die ik ook aan de telefoon heb gehad, Daaf. Um, heren, de popprijs Amsterdam hebben jullie uh, gewonnen... Ja. Ja. ja, Gelukkig, ja. Ja, gelukkig. Uh, dat was het uh, wel waard? Uh, vonden jullie zelf of niet? Het was uh, in ieder geval een geweldige avond. Uh, ja. Uh, ja Zeker, als je dan meedoet, dan, dan wil je uiteindelijk toch winnen ook. Uh, ja, daar kan dus, je niet omheen. Uh, het is dus een beetje het eergevoel uh, in dat, ja. dat opzicht. Ja. Ja. Nou ja, we hebben er ook nog wel meer, meer voor gekregen. Een paar mooie uh, prijzen die erbij hoorden. Uh -huh. uh, maar uiteindelijk denk ik gewoon inderdaad die hele avond zelf, die ervaring... Dat is toch wel een van de leukste prijzen om te winnen. Dus ja, ervaringen. Ja. Ja. Het is een mooi uh, stukje erkenning in ieder geval. Dan de zaal. P60. Is het een uh, leuke zaal om hier te spelen? Niet? Ja, Zeker. Een, ja, mooi, ja. Ja. Goed geluid, goed geluid ook. Ja, ja, ja alles klonk... Uh, wat ik heb gehoord van de rest van de bands. Klonk best wel goed uh, in de zaal ook. Ja, want... Uh, want hoe werkt dat? Want ik weet dat uh, bij de robben Akda woord moet je een demo in, uh, inzenden. Of, of in ieder geval dan moet je dat opsturen. Hoe, is dat, uh, hoe gaat dat bij jullie? Uh, hoe is dat, ja, bij hoe jullie is dat gegaan eigenlijk? Ja, volgens, volgens mij hebben we dat niet gedaan. Niet? niet? Krijgen we een demo? Nee, nee. nee? Dit is het... Uh, je, je kon je opgeven. Ja. Nou, we hadden gewoon uh, gelukkig gaan... Zij kijken, je stuurt gewoon je, je Spotify... of je nummers op YouTube in, zeg maar. Ja. zegt zij van... Uh, nou, maak ze eigenlijk een soort selectie van mensen... die. Uh, die mogen spelen. Ja, ja ik had wel een voorrondetje in uh, N201. Zitten er een beetje knappe koppen in die jury van de Pop popprijs? Of popprijs? Oh, nou, Kai. Kai, Kai. Kai. Kai. Ah, die is ja. hier geweest. Kai, Kai Koopman. Uh, Kai Koopman. Ja, ja, ja, ja, ja. Die is al, die is die is al twee keer geweest hier. Dus, uh, ja, ja, ja. Die heeft wel kijk op. En ja. Bert. En Bert, Bert, ja, Bert? Ja, Bert, dat is ook echt een heerlijk fan. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is echt een geweldige gozer. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik denk niet dat we zijn achternaam kennen, of wel? Nee, helaas. Nee, ja. ja. uh, Bert. Bert, maar, maar ik heb ook begrepen dat er een ex-collega van, van mij bij 3 voor 12 Noord-Holland, Kirine Geijzer, die zat er ook in. Ja, dat was bij ja. de finale, denk ik. Ja, bij de finale, ja. Klopt. Ja. Ja, heeft hij ook nog uh, wat bemoedigende woorden uh, toegesproken, of niet? Of in ieder geval... Zeker, uh, ja, de de bes die heeft wel de prijs uit ja. ja. ah, ah, dus, uh? En we kregen ook te horen dat we, dat we geen streepjeshirts meer hebben. Oh ja, of, uh, wat zeg je nou? Ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. We hebben altijd streepjes uh, shirts aan. Ja, streepjes Ja, dat mag niet meer. Waarom niet? Dus ja, dat vonden ze niet te zonder zijn. we moesten dus een rafelrandje We moesten onze shirts en blouses ter plekke op het podium nog uittrekken. Dus er is een hele mooie overwinningsfoto oh. met ontbloot bovenlijf en de popprijs in onze handen. Ja. Ja, dus vrouwen thuis. <laughs> ja, ja. Dit is dus niet me too, dames en heren. Dit is oh. SheToo. Dit nee, nee, is nog gewoon een uh, lichtelijk intimiderend uh, verhaal. Ja, het omgekeerde wereld eigenlijk. normaal gesproken moeten die mannen altijd in tengels uh, thuis blijven. Ja, ja, ja. nou, uh, dit zal wel weer de, niet erg zijn natuurlijk. Nee, nee. uh, ik zeg hier niks over, <laughs> want uh, ja, kijk, als ik volgende week hier een dame op bezoek heb, dan hang ik natuurlijk. Dat gaan we niet doen. Uh, de muziek, mannen, waar, uh, waar ja. kunnen we dat in schaden? Um, ja, sowieso is het uh, rock. Rock? Ik bedoel, binnen... Uh, ja, dat is natuurlijk nu... Je nou, had een beetje nou, wat, een grunge-achtige stem. Een grunge-achtige stem. Nou, ja, dat is, een beetje uh, vergelijkbaar met... Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, van de Foo Fighters? Uh, die, Dave Grohl. Dave Grohl. Nou, dat uh, doet hij mij een beetje toevallig aan toevallig denken. Toevallig dat je grunge zegt, want we gaan zo meteen ook nog een koffer spelen... die volledig in het grunge-genre uh, valt. Ja. Dus, zijn wij, nou, zijn wij niet uh, 1, 2, 3 van de koffers. Maar uh, goed, ik, uh, ik, ik zit... Ik zit nee, hier we, even, uh, de laten we dat even vergeten zo vijf, uh, minuut, doe ik hier 4 dus, uh, ja, minuten. het is wel een hele, hele vette koffer. Maar ja, ja binnen de rock uh, het gaat een beetje van, ja, van klassiek naar alternatief. Een beetje punkachtig nummertje hebben we ook. We hebben mm -hmm. niet binnen de rock echt één stroming nee, waar we voor nee. hebben gekozen. We zijn nog een beetje in een experimentele ah, fase ook wel, uh, ook wel. Is dat ook een beetje tegen jullie gezegd? Uh, van, uh, want dat hoor ik wel eens een beetje van de jury van de robak daar nou, wordt ja dat moet wel een bepaalde richting uh, ja. in, uh, nee. dus als jullie bij de jury nou, de van de robak daar nou, wordt hadden uh, ze tegenovergesteld dat het werd, of werd gewaardeerd dat wij juist binnen het rock genre zo divers waren ja, ja. nee ze hebben was een, nee, het er, een er, er, feedback van ze. Ze erkende inderdaad dat het vrij divers was en dat vonden ze juist wel mooi dus dat is wel leuk om okay. te horen Oké. Okay. Um, goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk uh, nog meer even uh, met jullie over uh, bepaalde zaken hebben. Maar uh, zover is het nog niet. Nee. Ik moet eerst even kijken of ik nog ergens een appje heb uh, gekregen van iemand uh, die ik straks telefonisch in de uitzending. Dat is nog niet het geval, dus dan ga ik eerst even iets anders doen. Want uh, ik, uh, ja, dat is een, uh, een gozer uh, boven het kanaal hier in Noord-Holland. Die, uh, die hebben we ook uh, meegedaan. Maar uh, dat is een beetje rauwe rock. Ik, ik, ik, je, je moet maar even luisteren. Hier is uh, Richie Lee en het nummer dat heet Sometime Alone. Take the bottle or a glass. I stay sober till the last. Let me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 Saw the love and misery Well, it's all around and it's starting to scare me Ik blijf het altijd een, een nummer vinden waarbij ik een brok van in mijn keel krijg. Maar dat, uh, dat, dat weet de dame in kwestie inmiddels ook al. Want ik heb er uh, een tijdje terug al een keer gesproken. Toen uh, had ze al, een, uh, al materiaal uitgebracht. Uh, uh, maar nu weer, uh, want uh, Ganna hangt ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ja, ja, want weer in je te ja, het is memory lane uh, wat, wat dat er gaat. Want uh, ja, uh, de paden van ons uh, hebben we wel een paar keer gekruist. Is het niet uh, uh, zeg ja. maar uh, lijfelijk, Dan is het ook wel uh, gewoon uh, via de sociale media kanalen of wat dan ook. En, uh, ja, en wat ik altijd leuk vind is uh, dat dit uh, wel een jaar is uh, waarbij uh, het magische jaar 2012-13 zo'n beetje, hè, want uh, jij begon ook uh, een beetje die periode je materiaal ja. uit te brengen, ja. uh, is dat, dat uh, nu weer het uh, geval? Uh, we hebben de heer Frank Bond die uh, samen met Alaska en ook dit jaar uh, onder de, de vlag van Francis ja. Alban Blake iets uit uh, heeft gebracht en je kent hem ook. Ja, heel toevallig heb ik hem vanmiddag nog gesproken. Oh, dat is heel, dat is, dat is heel leuk. Ja, en ja. Helene uh, May bijvoorbeeld, om maar even ja. een uh, naamje te noemen. Die hebben we net uh, gedraaid en uh, jij ook nog eens. Dus ja, uh, ja. Het, is, het is alsof uh, het, uh, na tien jaar dat jullie in één keer ook uh, een beetje weer uh, creatief uh, de geest uit de fles hebben laten ontsnappen, heb ik het idee. Ja, precies. Nou, we hebben in de tussentijd allemaal ook wat dingen gedaan hoor. Maar ik denk uh, niet, zo, uh, niet zo groot als... Nou ja, één keer in de tien jaar doe je misschien iets, iets groter. Ja, ja, nou goed. Um, ja, want uh, voordat we daarover beginnen... Um, waar ligt het aan dat, dat, uh, dat het zo lang duurt? Maar heeft dat ook met jouw uh, activiteiten eromheen uh, te maken? Ja, nou, het heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken. Ik denk, uh, ik was tien jaar geleden, uh, nou ja, toen hebben we elkaar leren kennen. Toen had ik net een album uitgebracht, 2013. Ja. En toen in 2015 nog een EP en uh, nou, daar heel veel mee opgetreden en heel veel mee gespeeld. En ik denk zo 2016, 2017. Ja, dat ik. En ik denk dat het heel herkenbaar is voor muzikanten. Dat je op een gegeven moment een beetje op het punt komt van ja, wat, wat, wat nu? Wat is nu eigenlijk mijn volgende stap? Ja. Uh, ik, doe, ik ben al zo, ik heb alle zaaltjes, uh, kleine zaaltjes van Nederland ben ik nu langs geweest. Uh, wat, wat wil ik nu gaan maken? En ik had op dat moment heel veel zin om, nou ja, het even niet over mezelf te hebben, maar juist andere en te helpen. Dus toen ben ik uh, inderdaad. Deels ook met Frank toevallig. Ja. Uh, nou ja, zijn we uh, weekenden voor zingen songwriters gaan organiseren... ...en rising camps. En ja, daar haalde ik zoveel energie uit om... ...nou ja, niet steeds naar mijn eigen hoofd te kijken... ...en mijn eigen muziek te horen... ...maar juist met anderen bezig te gaan. Ja. Uh, maar ja, grappig genoeg leidde dat er ook weer toe... ...dat ik op een gegeven moment begon te denken... Ja, nu heb ik ook wel weer gezien om zelf uh, uh, muziek te maken. Ja. Uh, dus nou, toen ben ik in 2018, is dat echt weer actief begonnen. Nou ja, en toen zou eigenlijk in 2020, uh, nou ja, zou, zouden we een EP maken, zouden we op tour gaan, nou ja, dan lagen de plannen klaar. Maar goed, toen kwam natuurlijk corona tussendoor. Dus toen het, ...kreeg dat het ook nog eens als, uh, als, als extra vertraging. Mm -hmm. um, dus ja, daarom duurde het even. Maar ja, het is een soort samenloop... Nou, ...dat ik op een gegeven moment dacht... ...ik bij mijn eigen muziek een beetje zat... ...ik wil andermans, met andermans muziek bezig. Nou, toen deed ik dat een paar jaar... Toen dacht ik, ja, sorry. ...nu heb ik eigenlijk wel heel veel zin... ...om weer zelf uh, met muziek bezig te gaan. Ja, want uh, laten we beginnen bij het begin... ...want een van de eerste tekenen van Leven was Down the Road. Ja, klopt, Ja, ja. ja. ja. Um, uh, en die vormt ook, uh, en dan gaan we het uh, langzaam hebben, over het materiaal wat je dus uit uh, gaat brengen. Uh, want dat is een EP, hè? Die je uit ja. gaat brengen. Ja, klopt. Dus er komt een EP uit. Hij komt morgen op, uh, op, op alle streamingdiensten. Ja. Um, ja, en, en jij zegt er net het eerste teken van leven. Ik vind het altijd grappig, want in mijn hoofd... Ja, dat, ik, dat liedje was er eigenlijk al, uh, nou, 2018, ja. Down the Road. Ja. Um, dus ja, dat zat al zo lang in mijn hoofd. En ik vergeet dan soms ook dat anderen het pas nu horen. Dus voor mezelf bestaat het al heel lang. Ja, um, ja en Down the Road, uh, dat is een van de liedjes. Ik ben, die heb ik geschreven in Canada. Daar ben ik in 2018 naartoe geweest. Uh, werd ik uitgenodigd om drie weken in een hutje in de sneeuw liedjes te schrijven. Um, ja, dat heeft me heel veel gebracht. Waaronder een stapel liedjes, uh, zoals Down the Road. En toen, nou ja, toen ik terugkwam... Uh, is, dat, is dat gaan uh, broeien van nou ik wil het eigenlijk wel opnemen en, en goed opnemen. En dan misschien wel een EP maken als ik nog ja. een paar liedjes heb. Ja. Uh, dus zodoende. Ja want die, uh, ik heb ook even naar Down the Road uh, geluisterd. En ook mm -hmm. echt uh, ook helemaal naar de teksten uh, zitten luisteren. En het lijkt wel alsof het, nou uh, een beetje confronterend uh, vind ik hem ook eerlijk gezegd hoor ja. wat, wat dat er gaat. Oh ja, ja uh, in de zin van uh, of het nou op jezelf slaat of, of iemand anders, dat weet ik dan niet. Maar uh, ik vind het nogal een uh, vrij confronterende uh, tekst. Uh, niet niet uh, met, met heftig taalgebruik, maar gewoon uh, ja. iemand uh, in de spiegel uh, laten kijken of wat dan ook. Ja, ja, nou ja, het, het gevoel dat er een beetje in zit. Wat ik al zei, het ideetje begon eigenlijk al een beetje uh, toen in, in 2018 in Canada. Maar ik heb het liedje afgemaakt eigenlijk in de eerste, een van de eerste lockdowns uh, in coronatijd. Toen er uh, een paar, nou en familie, zowel familie als, als kennissen van mij overleden. En ja, waarbij ik de begrafenissen uh, ja, via streaming moest bekijken. En uh, ik weet nog dat ik daar zo, ja, ik werd daar zo verdrietig van dat ik daar niet kon zijn op dat moment. Mm? Um, dus dat zit er denk ik ook wel in. Dat is misschien die heftigheid die erin ja, ja. zit. Ja, dat gevoel dat je afscheid wil nemen van iemand, maar dat dat niet kan. Dat dat via een scherm moet, omdat je niet bij iemand mag zijn. Ja. Um, en ja, in, in die tijd, we hebben het ook in die tijd opgenomen. Dus dat, uh, ja, met dat gevoel zat ik ook in de studio. Of, nou, ik, ik, ik zou zo graag. Ik, ha, ik, ik had graag bij een aantal begrafenissen willen zijn om, om, om uh -huh. uh, medeleven te uiten en ja, uh, verdriet te delen. Maar dat, dat kon natuurlijk helemaal niet. In die, zeker niet in het begin van de coronatijd. Nee, dus dat nee. is wel heel erg het gevoel wat erin terugkomt, ja. ja dan over de EP. Ik, uh, ik zei uh, op de socials vandaag uh, a waiting game, maar uh, hij, hij staat ook een beetje te boeken boek als Songs for Leonard. Ja, klopt. Uh, wat, wat is het nou? Is het nou een waiting game of Songs for Leonard? Want uh, nou, daar ben ik ook niet helemaal is. over uit lang de werktitel. Nou, het zit zo. Ik heb afgelopen jaar daar begon het eigenlijk mee. Ik heb een muziektheatervoorstelling gemaakt mm -hmm. uh, en in die muziektheatervoorstelling ja, breng ik eigenlijk een ode aan de vrouwen van Leonard Cohen. We ja. kennen allemaal Leonard Cohen, de grote artiest, maar hij zong altijd over vrouwen. En ja, wat, wat vonden die vrouwen eigenlijk van die liedjes die hij schreef? Mm -hmm. Uh, en eigenlijk ben ik vanuit dat idee liedjes gaan schrijven. Dus die liedjes op de EP die zijn ook ja, soms gericht aan die vrouwen of vanuit die vrouwen. Ja, die vrouwen zitten gewoon altijd in mijn hoofd. Ja, al die vrouwen die dan maar uh, benoemd zijn in een liedje waarvan we geen idee hebben wie het, wie het is of, of wat ze daarvan vonden. En die muziek-theatervoorstelling die heet Soms voor Leonard. Ja. Um, nou is er dus heel lang ook de werktitel voor de EP Soms voor Lennart geweest. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, het is toch ook wel weer. Die EP mag ook zijn eigen weg weer hebben. Dus ook als mensen de muziek-theatervoorstelling niet hebben gezien of niet kunnen zien, dan uh, ja, kunnen ze nog wel naar die EP luisteren. Dus uh, daarom heb ik het Awaiting Game genoemd. Mm. Um, nou ja, en dat is ook een beetje het beeld van de, van de vrouwen die aan het wachten waren op Leonard Cohen. De, de, de, de waiting game. Maar ja, ook weer die tien jaar waar jij het over had. Dus, er even gebeurd had. dus ja, ik vond die titel, er kwam er zoveel in terug. Ik dacht, ja, dat, dat, dat, dat, dat moet de titel worden. Ja, um, want uh, we hebben het over Leonard Cohen. Maar wat, uh, wat ja. is daar nou zo, uh, ja, wat is daar zo bijzonder aan? Wat, wat, wat trekt je uh, uh, uh, nou uh, zo in hem aan bij jou? Nou, wat me heel erg aantrekt is dat die liedjes, eigenlijk, die liedjes die hij geschreven heeft, die, dat hij altijd overeind blijft. Want hij is heel veel gecoverd. Vooral dat liedje Halleluja. Dat is natuurlijk zo'n heel bekende bekending is. Die wordt door Jan en Alleman wordt die uh, gezongen. Mm -hmm. um, en ja, ik, wat ik zo knap vind is dat die liedjes van hem, die blijven altijd overeind. Of het nou uh, in, in Idols zit, of dat Jeff Buckley het zingt, of uh, Rufus Wainwright, of wie dan ook. Uh, die liedjes blijven altijd altijd staan. En dat vind ik zo goed aan hem. En dat heeft. Uh, ja, dat, dat hebben niet veel artiesten, vind ik. Dat, ja, dat je die liedjes door iedereen kan zingen en dat je dan nog steeds denkt, oh, wat, wat een goed liedje. Mm. Um, dus ja, dat trekt me heel erg aan. En ik ben er natuurlijk mee opgegroeid, Leonard Cohen. Mijn ouders luisteren dat altijd. En uh, uh, ja, ik, ik hou er gewoon heel erg van. Dus ja, wat, uh, wat anderen hebben met Bob Dylan, dat heb ik met Leonard Cohen. Ja, nou, je, je noemt Dylan. We hebben Volgende week ja. hebben we hier Roy de Smet. Die, die oh, zit ja. in het kielzog van Frank Bond. Dus ja, uh, nou, als ja, ja, ja. je het over één adept hebt uh, van, uh, van iemand uh, die Bob Dylan hoog heeft zitten... dan heb je het over Roy de Smet. Uh, ja. <laughs> maar jij, jij hebt iets met, uh, met Leonard Cohen. Uh, ja. ja, nou ja, goed. Um, maar hoe vlieg, je, hoe vlieg je het aan dan? Want, uh, want dat, uh, dat is ook even fascinerend om te weten. Ja. Ja, nou ja, mijn eerste idee was, dan ik wil iets met Leonard Cohen, ik wil iets maken over Leonard Cohen. En toen uh, nou ja, kwam ik er dus vervolgens achter dat hij allemaal liedjes had geschreven over vrouwen. Mm -hmm. Dat was zo'n liedje Suzanne, dat is heel bekend. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wat vond die Suzanne daar eigenlijk van, <laughs> dat, dat, dat hij dat liedje had geschreven? Toen ja. ging ik dat uitzoeken. Nou, daar was hij helemaal niet heel enthousiast over, want ze zei, ja, iedereen kent me nu als, als, als liedje, niet als, als vrouw Persoon. die ik was. Ja, ja. Um, en hij heeft bijvoorbeeld een liedje geschreven over Janis Joplin. Chelsea Hotel is dat. Dus dat, die, dat gaat er dan over dat hij dan een, het bed deelt s'nachts met Janis Joplin. Nou, ik ging dat uitzoeken. Kom ik erachter dat Janis Joplin eigenlijk hartstikke boos was. Want die zei, uh, er is helemaal niks gebeurd. Dus Het klopt helemaal niet. <laughs> wat hij zegt in dat liedje. Ja. Hij viel gewoon in slapen in die hotelkamer. En ik vond het zo fascinerend dat al die vrouwen zeiden. van Ja, maar het is, dat klopt helemaal niet. Al die liedjes. Uh, dus toen dacht ik, Ja, daar moet ik iets mee. Dat, ja, wij kennen allemaal dan de de. de zoals ze in zijn liedjes zitten, maar ja, niet wat, wat de versie van die vrouwen. Dus uh, ja, daar was ik ge gefascineerd door geraakt. En ja. nou, op basis daarvan dacht ik, nou daar wil ik iets op mee doen in theater. Dus toen kwam die muziektheatervoorstelling. Toen ging ik liedjes schrijven ervoor, toen kwamen de liedjes. Nou, dat was de volgende stap. Dat ik dacht, nou dan, dan wil ik eigenlijk die liedjes ook wel opnemen. Dat lijkt me dan ook wel heel, heel gaaf. Ja. Uh, nog iets, want ik ben ja. ook nog een, uh, een opname van jou tegengekomen op YouTube... Ja. En dat was een, een, een, nog een hele jonge Ghana die dan op een oh. gegeven moment op het podium stond. Ik geloof bij, bij een FARA uh, was dat... Uh, ja. oh, yeah. uh, uit welk jaar was dat ook alweer? Ik geloof dat je 18 of 19 was uh, dat je ja, daar uh, stond. 2007, 205 was dat. Ja, ja zie je? Dat, uh, dat jaar ja, was dat. Ik heb hem toegedeeld ja. uh, om te laten zien van jouw fascinatie voor Leonard Cohen. Daarom heb ik hem gedeeld yes. deze tijd. Oh ja, ja, ja, ja. Uh, dus dat, dat, dat, dat was uh, de reden. Um, ja. Nou ja, um, de EP uh, is er dus... Uh, ja, uh, morgen uh, kunnen we hem vinden? Ja, zeker. Waar? Op alle streamingdiensten. Dus Spotify, uh, Apple Music, uh, YouTube. Uh, nou ja, noem maar op. Hij staat overal op. Ja, voordat ik het vergeet. Hij is ook nog tot stand gekomen met crowdfunding. Ja. Klopt, ja, via Voor de Kunst. Dus met dank aan heel veel mensen die daar uh, aan bijgedragen hebben. En uh, ja, die dat, die dat ook een mooi idee vonden als die liedjes uit de voorstelling uh, als EP uitgebracht zouden worden. Goed, dan gaan we een uh, track van uh, die EP uh, draaien. Hier is... Superleuk. De ja, uh, nou ja, het heeft iets met uh, waar jij nu mee bezig bent. Treinen. Ah. <laughs> nou, dan weet je het wel, dat denk ik. Ja, precies. First Morning Train is Hè? het dan. Ja. ja.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 A note bed, you were the soldier. I was the dove, you were the trophy. I was the lucky one living. drunkard and I was the drug Lag. Daar had hij het over. Deze Joey vriend. Eh, tegenwoordig eh, woont hij eh, de, niet meer in Horen, maar in Heerhugewaard. Eh, dat betekent dus dat hij gewoon een provinciegenoot is. Eh, dit is ook alweer van vorig jaar. Smile heet het uh, nummer. En eh, ja, dat is een beetje om in de sfeer van Leonard Cohen te blijven. Want hij heeft ook invloeden. En dat hoor je alleen al aan zijn stem, uh, wat dat uh, betreft. En daarvoor natuurlijk Ghana, want die, die had het over de dames... Uh, waarover Leonard Cohen uh, zingt. En uh, nou ja, ze heeft het uh, net uitgelegd. Je moet de samenvatting straks uh, op maandag uh, maar bekijken. Want daar uh, wordt het allemaal uit de doeken gedaan. Um, Ganna is een bekende uit 2012. Maar deze dame ook. En zij gaat uh, hier binnenkort weer spelen. Maar dan Italiaanse nummers en Italiaanse songs. Fabiana Damers hoor je tot aan 9 uur. Call me food. choose to